De Nederlandse Mededingingsautoriteit vindt dat NVM-makelaars... geen voorkeur meer moeten krijgen op de huizensite Funda. Zo staan huizen die door NVM-makelaars worden aangeboden... hoger in de zoeklijsten van de grootste woningssite van Nederland... dan huizen van andere makelaars. En omdat huizenverkopers graag hoog op de lijst komen... lopen niet-NVM-makelaars klanten mis, vindt de kartelwaakhond. Ook moeten niet-NVM-makelaars meer betalen... om huizen met uitgebreide info op Funda te zetten. Als de NVM niet ingaat, op de aanbevelingen, dan zal de NMA zich beraden op vervolgstappen. Verzekeraar Mensis vindt in principe ook dat mensen zelf... hun behandeling moeten betalen als ze door coma-zuipen... in het ziekenhuis behandelen. De bestuurder Lering van Mensis is het eens met de oproep... van ziekenhuistopman Kingma van het Medisch Spectrum Twente. Die zegt dat ziekenhuismedewerkers op de eerste hulp moeten klaarstaan... voor mensen die echt ziek zijn. Mensis bestuurder lering. Iedereen heeft recht op uh, zorg en ook op uh, vergoeding van die zorg... Dus we kunnen dat niet zomaar veranderen. Uh, en ik denk dat we daar wat ik wel graag wil. En dat ga, heb ik ook uh, gezegd, dat wij daar samen uh, met het ziekenhuis eens naar gaan kijken. Wat, wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Uh, en dat ook bij, uh, mogelijk ook bij de politiek neerleggen. Het aantal coma stijgt al jaren. In 2008 werden er 337 jongeren met acute alcoholvergifting opgenomen in het ziekenhuis. In 2010 was het aantal gestegen tot 684 luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft vorig jaar fors verlies geleden. verlies bedraagt 809 miljoen euro. KLM-topman Hartman over de oorzaken. We hebben veel verstoringen gezien vanwege de geopolitiek. Daarbovenop hebben we bijna een miljard meer brandstofkosten moeten verwerken in onze cijfers. En dat was natuurlijk absoluut niet te compenseren met de inkomstenstijgingen. En ook kampt Air France KLM met felle concurrentie uit het Midden-Oosten en het Verre Oosten. De Britse koningin Elisabeth begint vandaag aan een rondreis door heel Groot-Brittannië... ter ere van haar diamantenjubileum. Ze legt bezoeken af van Edinburgh en Glasgow tot het eiland White. De 85-jarige vorstin zit dit jaar 60 jaar op de troon. In Leicester bekijkt de koningin vandaag een modeshow van een universiteit... en ze woont een dienst bij in een kathedraal. En later dit jaar komt er onder meer een concert in Londen... met artiesten als Elton John en Paul McCartney. Dan het weer nog, opklaringen, maar in de kustprovincies een bui, later juist in het binnenland een bui en in het westen droog. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen droog, veel bewolking en een graad of 11. AMB Verkeersinformatie. Er staan een tiental files, maar ik begin met Utrecht, want daar is een ernstig ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Arnhem. Ongeluk met meerdere vrachtwagens en personenwagens. Dus ik knoop het lunette en Bunnik is de weg in de richting van Arnhem afgesloten. Verkeer bij Utrecht dat onderweg wil naar het oosten kan het beste omrijden via Amersfoort over de A27 en de A28. Ook op de A12, maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen 8 kilometer door een ander ongeluk. Linker is dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Knopend Ridderkerk 3 kilometer door een ongeluk. Hier is de linker afgesloten. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht een tweetal ongelukken. Eerst bij Hilversum 2 kilometer. Hier is de linker dicht. Een stukje verderop bij de afrit Veemarkt van Utrecht. 5 kilometer door een ander ongeluk. Hier is de rechter. De reis ook dicht. Bouwconnect groeit snel en is nu al de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. U vindt er de productinformatie van honderden fabrikanten: zoals hoefnagels, brand- en bedrijfsdeuren, Saint-Cobain, glas, Kuster afdichtingssystemen, Lauven, sanitair, Mitsubishi, liften, Mondor, zweefdeuren, OA, plafondsystemen en Precious Woods Europe. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Bouw mee. Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen. Op vliegwinkel.nl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 Eigen zaak of auto van de zaak? Iedereen denkt voordelig bij Macro. Want Macro heeft vaste lage brandstofprijzen. Dus vaste winst. Volgens MKB Brandstof in december zelfs de laagste prijzen voor diesel en LPG. En dat is altijd een goede zaak. Macro. Partner voor ondernemend Nederland. Tijdelijk 1% rentekorting op een persoonlijke lening. Kijk op abnambro.nl slash lenen voor de voorwaarden. ABN AMRO. De bank Anonu. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Psychiatrische patiënten die geweld gebruiken tegen hulpverleners... komen daar vaak mee weg. Nederlander maakt beste kaas ter wereld. De een heeft meer last van de herrie van een snelweg dan de ander. Geluidshinder is namelijk ook psychologie... Dat komt omdat mensen anders in elkaar zitten. De ene mens is veel gevoeliger voor geluid dan de ander. Het heeft natuurlijk ook met gewenning te maken. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Geweld door patiënten in de psychiatrische gezondheidszorg... wordt nauwelijks vervolgd door het Openbaar Ministerie... en de politie neemt aangiftes niet serieus. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Joke Harten leidde dat onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Over hoeveel incidenten hebben we het eigenlijk? Uh, u bedoelt die plaatsvinden ja? in de psychiatrie? Dat weet ik niet precies. Ik heb uh, hulpverleners die werken in de psychiatrie... gevraagd naar hun ervaringen en van de mensen die gereageerd hebben... ...heeft uh, twee derde daarvan uh, is zelf slachtoffer geweest de afgelopen ja. vijf jaar. Van de mensen die gereageerd hebben? Want er waren er nogal wat die niet uh, wilden reageren? Uh, dat weet ik niet. Ik heb een uh, anonieme enquête uitgezet. En ja. daar was de respons heel erg hoog op. Het is een probleem dat heel erg leeft binnen ja. de psychiatrie. Ja. Waarom wordt geweld door patiënten in de psychiatrische gezondheidszorg? Waarom wordt dat niet serieus genomen? Um, nou, allereerst uh, de hulpverleners zelf. Die denken soms ook dat het bij hun werk hoort. In zekere zin kan dat natuurlijk ook zo zijn. Ja. Het is niet zo dat je elke klap of stomp uh, dat dat een uh, strafrechtelijk vervolg moet hebben. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar we hebben gezien dat het soms ook om ernstige gew geweldsincidenten gaat... Uh, waar eigenlijk niets mee gebeurt. Mm. En die, uh, we hebben ook de slachtoffers gevraagd waarom ze wel of geen aangifte hebben gedaan. En soms zeggen ze, nou, ik ben ook wel bang voor, het, voor de dader. Uh, of het kwam helemaal niet in me op om aangifte te doen... Want ja, men denkt nou eenmaal het hoort bij het werk. Nou ja, het is natuurlijk, zo, daar zegt u iets, wat, en dat zei u al eerder... Uh, de medewerkers denken dat het bij het vak hoort. Um, het is natuurlijk ook zo, ze hebben te maken met psychiatrische patiënten. Precies. Uh, maar toch Ja, is... wat moet je daarmee? Ja, maar je kunt niet altijd zeggen dat uh, een psychiatrische patiënt... niet verantwoordelijk is voor wat hij of zij doet. Nee. Uh, en dat gebeurt toch te vaak. Ja, wat even voor het beeld over uh, hoe zwaar uh, zijn die uh, mensen, patiënt. Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo... Kijk, het Nederlands strafrecht geldt dat iedereen in principe verantwoordelijk is... voor wat hij of zij doet. Ja, en ook als je in de war bent. Uh, nou ja, daar zijn uitzonderingen op. Iemand kan verminderd of helemaal niet toerekeningsvatbaar zijn. Mm -hmm. Maar dat zou dan onderzocht moeten worden. Ja. Zelfs mensen met een zware stoornis zijn dat vaak niet continu. Nee. En daar komt nog bij dat ook als mensen vanuit hun stoornis heel erg gevaarlijk zijn... dan uh, is het misschien een goed idee om ze in een beter beveiligde inrichting te behandelen. En daarvoor is ook de strafrechten nodig. Dus moet er moet ook vervolging plaatsvinden. Juist, ja. Je kunt ook de dosis medicijnen... of nou ja, bijvoorbeeld antipsychotica verhogen, denk ik dan. Uh, nou, om ik het neem aan de dat de behandeling te uh, optimaal is. Maar het is, natuurlijk niet zo, het is niet altijd zo dat mensen vanuit een psychiatrische stoornis... gewelddadig zijn. Ik denk zelfs meestal niet. Dat zijn twee gescheiden zaken? Dat zijn twee gescheiden zaken die heel goed bekeken moeten worden. Ja. In beide gevallen kan het zinnig zijn om te vervolgen. Ja. Wat we niet willen is dat alle zaken voor de strafrechter komt... maar uh, daar is goed naar te kijken wanneer dat wel of niet zou moeten. Ja, want dat is dat is eigenlijk dat was eigenlijk mijn hoofdvraag uh, toen ik over dit gesprek nadacht. Want wat wil je bereiken eigenlijk met dat vervolgen van psychiatrische patiënten? Dan ga je ze vervolgen, ja, en dan? Ja, precies. Dat is ook wat vaak het Openbaar Ministerie denkt... Van, nou ja, die persoon zit toch al binnen, ja. dus uh, geen gevaar voor de maatschappij. Maar de hulpverlener die het slachtoffer is... Die heeft daar natuurlijk niets aan. Die heeft ook recht op bescherming. Mm -hmm. Heeft u je daar een ziet... voorbeeld van trouwens, zodat u de reden van. Maar heeft u even dat we even weten hoe dat gaat dan in de praktijk. Een voorbeeld van een hulpverlener uh, die hier te maken mee heeft gehad. Ja, ik, uh, ik ken iemand die uh, een verpleegkundige die een patiënt vertelde uh, dat hij niet meer naar een binnentuin mocht, waarop die patiënt haar bij de haren greep, naar de grond toe werkte en keihard in haar gezicht schopte met uh, ernstig letsel. Zij heeft hier aangifte van gedaan. En daar niets meer van gehoord. De patiënt zelf zei. Ja, ik, die was op dat moment uh, niet in de war. Die zei. Ik laat mij niet vertellen wat ik wel of niet mag. Mm -hmm. uh, deze persoon is herhaaldelijk gewelddadig. Uh, en die zegt ook zelf. Ja, ik kan toch niet vervolgd worden. Want ik ben psychiatrisch patiënt. Ja, ja. het, het, het moedigt misschien zelfs aan de wetenschap dat het toch. Nou, het remt creëren. in ieder geval niet af. Nee, precies. Ik wil nog even waarom zeggen, is dat het, trouwens? Waarom leiden die aan? Als je dan aan wel aangifte doet. Waarom leidt dat niet echt tot vervolging? Een serieuze vervolging? Uh, nou, zoals ik net zei, uh, het Openbaar Ministerie denkt er vaak van... nou, deze persoon zit toch al binnen. Mm -hmm. uh, en wat heeft een straf dan voor zin? Ja. Nou, de zin kan zijn een zwaarde beveiligde uh, behandeling. Of toch een signaal afgeven van ja, maar wat jij doet, dat uh, is niet... Is niet toegestaan. Ja. Misschien kunnen we een, een beeld krijgen van hoeveel zin het heeft als we kijken naar degene die wel vervolgd worden. Ja, precies. Want hoe loopt dat dan af? Nou, een aantal zaken hebben wij gevonden waar wel vervolging plaatsvond. Uh, en daarin zien we dat er toch ook in de helft daarvan een straf is opgelegd. Dus daar heeft de rechter geoordeeld dat deze persoon toch uh, ja, het incident toegerekend kan worden. Ja. Uh, en we zien ook wel dat mensen naar een uh, inderdaad een TBS-inrichting. Uh, een tbs-behandeling wordt opgelegd. Mm -hmm. Dus het heeft wel degelijk zin? Het kan zeker wel zin hebben. Ja. Um, wat ik ook nog wil zeggen is dat het uh, gaat om een klein deel van de patiënten... die meestal herhaaldelijk gewelddadig is. Omdat ze daarin ook niet uh, afgeremd worden. Mm -hmm. um, en dat dit ook voor de medepatiënten ja, heel erg... niet alleen voor de hulpverleners, daar hebben we ons nu op gericht... maar ook voor de medepatiënten is dat heel erg bedreigend. Die zitten gedwongen of al dan niet in een psychiatrische inrichting... In een onveilige situatie. Dus ook voor de patiënten is het goed om er wel heel goed naar te kijken en op te reageren. Ja, zou je die hele situatie in de, in de psychiatrische gezondheidszorg als onveilig dan bestempelen ook? Zoals die uh, op dit moment is. Omdat nou, daar niet gewoon, ja, er wordt niet ingegrepen. Uh, dat vind ik wat ver gaan. Maar ik denk dat als er een goed vervolgingsbeleid zou komen, ja. dat dat zeker de veiligheid ten goede komt. Ja. Maar goed, politie en justitie staan dus eigenlijk niet te juichen echt om deze zaken nou, op te pakken. Maar, ja. Terwijl wel blijkt dat de rechter, als het dan eenmaal zover is, het wel degelijk serieus neemt. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie, dat zoals het stand van zaken ja. nu is. Zeker. Wat moet er gebeuren dan? Uh, nou, alle partijen moeten goed met elkaar om de tafel gaan zitten en kijken... in welke gevallen heeft het nu zin om te vervolgen. En daar moeten ook de instellingen zelf heel actief in worden. En die moeten duidelijk maken dat in een aantal zaken het wel heel zinnig is om uh, te vervolgen. Bijvoorbeeld van we willen deze patiënt naar een beter beveiligde inrichting. Of deze is herhaaldelijk gevaarlijk. Dan moet nu een signaal gegeven worden. Ja precies, worden. er moet wat gebeuren nu. Ja. Ja. Helder, dank u wel. Joker Hart van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ga de snelweg om. Mensen ergeren zich eraan dat ze niet kunnen doorrijden. 130 op de snelweg. Sneller als het kan en langzamer waar het moet. Maar wat betekent dat voor uitstoot en herrie? Dan is het een onderdringbaar geluid. 3 tot 5 procent meer bij 130 dan bij 120. Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland. Plankgas in de polder. Er zijn mensen die in de buurt wonen van toekomstige 130 trajecten... en die keihard actie voeren tegen de plannen van minister Schultz. Anderen wonen nu aan een weg waar je al op dit moment al 130 mag... en hebben eigenlijk nergens last van. Deel 3 van de serie Plankgas in de polder, gemaakt door Niels de Jager. Wat hoort u nu? Dat hoor ik nu. Ik hoor mijn, uh, mijn varkens en mijn, mijn kip en mijn, mijn eend hoor ik. Uh, en de vogeltjes hoor ik fluiten. Maar als ik even verderop kijk, wat zou het zijn? Misschien 50 meter verderop, zien we door de doorzichtige geluidsmuur zien we de A2 de auto's voorbij razen. Dat klopt, dat klopt. Als je heel goed gaat luisteren en erop gaat letten, dan, dan hoor je dat inderdaad ook. Maar uh, ja, dat valt me niet eens meer op. We staan in de achtertuin van Stefan Kollar, inwoner van het dorpje Zijderveld bij Everdingen. Nou, dit uh, ligt dus echt pal langs de achterrijstroken van de A2. Dit is ook nog eens uh, een van die proefstroken waar je sinds uh, vorig jaar 130 mag rijden. Heeft u daar iets van gemerkt? Uh, ja, minder files. Dat is echt wat ik, uh, wat ik merk. Nou moet ik ook zeggen dat dat ook te maken heeft met, uh, met de extra rijstrook die we gehad hebben natuurlijk. Maar uh, nee, het rijdt gewoon een beetje, het rijdt veel beter door. Dat valt mij op. Terwijl ja, hier rijden die auto's 130. Uh, nou, je hoort heel veel mensen die zich zorgen maken over extra herrie die dat geeft. Dat merkt u helemaal niet? Helemaal niet. Helemaal niet, nee. Nu, ja, je hoort hem inderdaad echt nauwelijks heel in de verte hoor je wat, wat voorbij razen. Is dat altijd zo stil? Uh, ligt een beetje aan hoe de wind staat natuurlijk. De wind staat nu redelijk gunstig, denk ik. En hoe was de situatie hiervoor? Want uh, u zegt van nu rijdt het lekker door... Ja, dit was ook, voordat die verbreding er was, nou echt een beruchte fileplek. Ja, dat klopt. De ergste overlast die ik zelf vond, was als het stil stond. En als het een ja. beetje warm weer was, dan deden de mensen de raampjes open... en dan hoor je alle radio's door elkaar. En daar had ik veel meer last van als van het gezoef van de auto's. En dan naar het uitzicht kijkend, want ja, we zien ze wel de hele tijd voorbij razen. De vrachtwagens, de auto's. Uh, ja, dat klopt. Je ziet ze voorbij razen. Maar uh, ja. het heb ook wel wat, denk ik. Iets wat beweegt is altijd uh, inspirerend. Als ik alleen in de tuin zit, vind ik het uh, gewoon leuk om naar te kijken. Juist een voordeel langs die snelweg. Ja, ik vind het helemaal niet verkeerd. Ik ben blij dat het een glazen geluid wel is geworden in plaats van een, uh, van een dichte. Want uh, ja, het heeft wel wat om naar te kijken. Het is net als vuur en water. Iets wat beweegt is altijd leuk om naar te kijken. Een tevreden omwonende van een 130-kilometer traject dus. Waarom heeft hij geen last van die herrie? Nou, aan. daarna links afslaan. Daarvoor rijden we over de A2... A12 en A13 naar Delft. In een woonwijk, Paul langs de A13. Je hoort de auto's en de vrachtwagens voorbij razen. Is dit nou te veel herrie? Uh, het is behoorlijk veel herrie. Het is hier ongeveer uh, 65 decibel waar we nu staan. En 65 decibel betekent dat ongeveer 35% van de mensen die hier zou wonen... Uh, zal zeggen van wij hebben hinder van het verkeer. Zegt Arno Eises, geluidsspecialist van TNO. Wat heeft u in de hand? Dit is een geluidmeter. Uh, hiermee kan je dus zien hoeveel lawaai er hier is op deze plek. Je kan ook heel mooi zien hoe het varieert. Dus als je wat hier met die meter door de wijk loopt, dan kan je precies zien uh, ja, wat ongeveer de variatie is. Wat veroorzaakt nou eigenlijk de herrie die dat verkeer hier maakt? Hoe komt dat? Is dat een motor? Nee, bij de, bij de snelweg is het eigenlijk het rolgeluid. Dus het geluid wat de banden op het wegdek maken. Nou gaat op heel veel stukken snelweg dit jaar de maximum snelheid van 120 naar 130. Ja, wat betekent dat nou voor de geluidsoverlast? Dat betekent dat de geluidoverlast of de geluidbelasting, dus de hoeveelheid geluid, met ongeveer 1 decibel maximaal zal toenemen. Dus dat is, uh, ja, eigenlijk is dat een vrij kleine toename. Met deze meter kan je dus ongeveer zien hè, waar we nu staan, is het ongeveer 65. Doen we een paar passen naar achteren. Dan is het 1 decibel minder, dan zitten we ongeveer 64. Nou, laten we even lopen. Een paar passen. Ja. Je ja, merkt nauwelijks een, dat het minder herrie maakt hier. Het is ongeveer 1 decibel verschil. En wat betekent dat nou voor omwonenden die bang zijn... dat ineens een verschil van dag en nacht ineens er veel meer herrie komt... als die snelheid omhoog gaat op hun weg? Nou, ik denk dat je daar niet zo bang voor hoeft te zijn. Nee, we, je hebt het net gehoord. Uh, het is, voor ons is het hier nauwelijks merkbaar. En 1 decibel is ook, dat is ook bekend, dat dat nauwelijks hoorbaar is. Het is voor, in juridische zin is 1 decibel best veel. Als je dus kijkt naar geluidnormen en overschrijding van geluidnormen... dan wordt er over 1 decibel ja, daar wordt best wel een, een punt van gemaakt... Maar voor de waarneming van de mensen is 1 decibel eigenlijk maar een heel klein verschil. Een geruststelling dus? En misschien wel een beetje een geruststelling, ja. Dan hoor je wisselende verhalen van omwonenden van de snelweg. De ene woont op 400 meter van een weg en zegt er nu al heel veel last van te hebben. Een ander woont op nog geen 50 meter van de snelweg, waar nu al 130 wordt gereden... en zegt van ja, ik heb eigenlijk nergens last van. Ja, dat, dat komt omdat mensen anders in elkaar zitten. De ene mens is veel gevoeliger voor geluid dan de ander. Het heeft natuurlijk ook met gewenning te maken. Als je ja, als het gewend bent, dan heb je over het algemeen minder last dan wanneer je er uh, net komt wonen. Eigenlijk is geluidsoverlast veel meer dan die geluidsmeter die u in de hand heeft is ook gewoon psychologie? Ja, voor, voor geluidhinder is een kwestie van psychologie inderdaad. En geluidbelasting is natuurlijk gewoon, dus de hoeveelheid geluid, ja, dat is natuurlijk gewoon natuurkunde. Dat is gewoon fysisch. Maar wat we daarvan merken, dat zit ook tussen de horen. Ja, precies. Morgen, voor veel automobilisten, is 130 rijden een zegen. Anderen blijven uit principe 90 rijden. Je hoeft niet de hele tijd druk te doen op de, op de linkerbaan, inhalen. ...en zeer ontspannen aankomen uh, op de plek van bestemming. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... ...goedemorgennederland.nl Straks Piet Nederhoed uit Steenderen maakt de beste kaas ter wereld. Eerst nu het ochentumeur van Henk Spaan. Het winnen van verkiezingen in Europa is eenvoudig. De meeste Europeanen houden niet van buitenlanders... Je kunt het een common denominator noemen. De kleinste gemene veelvoud in Europa is een weerzin tegen buitenlanders. Een politicus die iets zegt over buitenlanders... stijgt automatisch in de peilingen. Hij zegt bijvoorbeeld dat buitenlanders dieven zijn. Een Pools politicus zegt dat Nederlanders uitbuiters zijn... en een Nederlands politicus zegt dat Polen stelen. Beiden zien hun waardering groeien. Het is een eenvoudig mechanisme. Asielzoekers zijn verkrachters wie het zegt wint aan populariteit. Buitenlanders nemen onze werkplekken in. Herhaal het een paar keer en verkiezingswinst ligt voor het oprapen... in Denemarken, Nederland, België, Hongarije en Frankrijk. De nationaliteit van de buitenlander is inwisselbaar. Buitenlanders drukken meer dan gemiddeld op de zorg. Buitenlanders zijn vaker schizofreen en depressief. Buitenlanders kunnen niet zwemmen. Buitenlanders kunnen niet fietsen. Daarom belasten ze met z'n allen het openbaar vervoer. Buitenlanders kunnen niet leren op hun zwarte scholen. Ze kunnen sowieso niet veel. Ze zijn dom, ze koken vies... en in de trappenhuizen van de flats waarin ze wonen stinkt het. Dit geldt voor Amsterdam, Parijs, Antwerpen, Berlijn en Londen. En het gaat om buitenlanders van verschillende nationaliteiten. De Franse president Sarkozy heeft een electoraal probleem. Dus zegt hij dat de grenzen dicht moeten. Zijn vader komt uit Hongarije, net als de vrouw van Wilders... En Sarkozy's vrouw is Italiaans. Dus de consequentie van het standpunt zou zijn dat hij niet in Frankrijk woonde, dus geen president had kunnen worden en daarom veel te min was voor Carla Bruni. Een beter bewijs is er niet dat de inhoud van een standpunt er voor een politicus niet toe doet. Het gaat een politicus uitsluitend om het effect van het standpunt. Dat is de essentie van democratie. Morgen het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis. Zeg maar!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 Zau. Nossa, nossa, assim me me me hebt, delicia, delicia, als je me hebt, ai delicia, als je Michel Teló en een blik kinderen. Zou je eigenlijk op een zonnig eiland als La Palma of zo moeten horen, dit plaatje? Ay Chi Met excuses voor mijn Portugees. Het is zes minuten voor half elf. Een Nederlandse kaas uit steenderen is vannacht verkozen tot beste kaas ter wereld. Een Amerikaanse jury heeft die kaas bekroond na een drie dagen durende World Champion Cheese Contest. Goedemorgen, kaasmaker Piet Nederhoed. U heeft deze kaas gemaakt en uh, uh, van harte. Ja, dank u wel. U kreeg vannacht nou, het nieuws uit Amerika, hè? Ik, uh, ja, ik werd vannacht om, om half vier uh, gebeld. Ja. En. Uh, cool. Nou goed, uh, wij wisten al dat we kampioen in onze klasse waren geworden. Er zijn overigens 82 klassen. Uh, en daar doen in totaal zo'n 2500 kazen in aan uh, mee. Ja. En aan het eind van de rit dan, uh, komen al die uh, winnaars komen tegen elkaar. En, uh, nou, ik werd vanmorgen gebeld dat wij uh, de overal kampioen uh, waren geworden, de wereldkampioen. Ja. Nou, ja, dat is, het is heel fraai. Want dacht u niet van, nou, ik laat die telefoon gaan. gaan of rekende u eigenlijk ook een beetje uh, op het belletje? Nou, ik moet zeggen, uh, ik, ik, ik, ik verwachtte het. Ik wist niet precies het moment. Uh, maar ik wist dat er op een of ander moment dat die overal keuring zou zijn. En uh, nou, ik, ik schrok niet als eerste in mijn gedachten, maar toen ik helemaal aan het praten was... en uh, mijn naam zei toen, realiseerde ik me, wacht even. Uh, dat kon wel eens uh, het, het telefoontje zijn. Ja, en toen, rechtop in bed, meteen eruit? Uh, ja, ik was in één keer goed wakker. Dat kan ik u wel vertellen. <laughs> ja, wat, wat heeft u gedaan <laughs> en toen? Heel verrast en uh, ja, dat, uh, dat was, uh, was, was heel erg leuk. Of je als aan naar beneden? Nou, nee, dat, dat heb ik niet gedaan. Ja. Uh, ik heb wel uh, gelijk een paar collega's uh, aangewaarschuwd van... Uh, die gewoon, heeft u een kwart voor gewoon... vier gebeld. Ja, ja. En uh, ja, goed, iedereen loopt hier natuurlijk in er een uh, trots rond. Hè, want die zegt ja. van, uh, ik heb die kaas, maar nou, wij hebben het samen gemaakt. En uh, ja, ik heb nog 84 collega's en uh, die zijn allemaal trots 84 collega's? Dat is uh, geen ja. leuk ambachtelijk uh, kaasmakertje meer, of wel? Wij zijn een, een kaasoblik, ja, ja, hebben. Ja. En uh, uh, we zijn, maken onderdeel uit van Friesland Campina. Oh. En uh, nou goed, uh, de naam waaronder deze kaas uh, bekend is in Nederland is de naam Kantenaar met de C. En uh, alleen bij export uh, heeft hij de naam Vermeer. En, uh, maar dat is voor Heel export. Maar in Nederland kennen we hem onder de naam Kantenaar. Ja. Uh, wat is het geheim van deze kaas? Nou, het geheim van deze kaas is uh, dat hij veel minder uh, vet bevat als een, als een normale volvette kaas. En uh, dat hij daar, ondanks uh, de, daardoor toch nog een hele goede smaak heeft. En uh, dat stond ook in het juryrapport. Men was uh, verrast door de, door de, door de, door de smaak. En daarnaast ook door uh, ja, het, uh, het mondgevoel, dat hij echt uh, zacht en soepel in, in de mond lag. En uh, ja, dat, is, uh, dat maakt eigenlijk de kantenaar toch wel heel erg uh, uniek. Ja, het was een light kaas en met De telefoon gaat weer, wie is het? Ja. Ja. U drukt en, hem weg, uh, of niet? Ik, ik heb hem weggedrukt, ah, hoor. Okay. ja hoor. Ja, wie was het? Iemand om u te feliciteren? Ja, ik word uh, platgebeld op dit moment. Ja, media-aandacht enorm ook. Uh, enorm, ja, ja. Ja, heeft de wereld draait door al gebeld? Uh, nou, de wereld draait door niet, maar uh, verder heb ik al heel veel aan de op de radio en, uh, en ook de filmopnames uh, ja. verzoeken. Dus. Ja. Ja. Maar ik begrijp dus eigenlijk dat de jury uh, nou ja een soort van blij verbaasd was. Uh, een lightkaas met smaak, zo waar. Ja, ja, dat viel mij ook op. Wij wisten er natuurlijk al veel langer. Mm -hmm. uh, maar, uh, maar ja, goed, het, dat was het oordeel van de jury. En ja. ik, ik ben er overigens helemaal mee eens. Ik vind het een, uh, ja, dat, dat, je, dat is natuurlijk uh, een van je eigen kaas, zeg maar. Ik vind dat, dat een hele fijne smaak als dit. En, ja. uh, zeker ook op leeftijd uh, is hij ja, goed, gewoon verrassend uh, zacht en uh, goed van consistentie. Ja. Nou, waren de afgelopen jaren uh, waren de winnaars van die World Champion Cheese Contest. Dat is eigenlijk zo'n de Oscar onder de kazen, hè? Dit. Klopt. Ja, klopt. Uh, dat, die winnaars, dat waren Zwitsers vooral. Is deze kaas ook geschikt voor de kaasfondue? Uh, nou, je kunt, uh, je kunt hem zeker uh, ook gebruiken in een kaasfondue. Uh, je kunt hem uh, uiteraard uh, zo eten, maar uh, in de kaasfondue is, is hij ook zeker uh, toepasbaar. Ja. Overigens, de nummer 2 en 3 waren inderdaad Zwitsers. Ja, altijd weer die Zwitsers. Ja. Uh, en misschien volgend jaar ook wel weer. Gaan jullie volgend jaar weer meedoen? Nou, het is om de twee jaar en wij doen, oh. uh, doen altijd mee. Ja. En, uh, en hoe zit dat eigenlijk? Dan, dan zend je een kaas in, die stuur je op? Ja, wij, je, je hebt een bepaalde periode dat je moet kenbaar maken dat je meedoet. Ja. En dan uh, stuur je de kaas op. En uh, dat moet heel zorgvuldig gebeuren, want ja, zo'n kaas gaat op transport naar Amerika. En, ja. Uh, hij moet goed uh, gekoeld en verpakt daar, uh, daarheen gaan. En uh, ja goed, dan worden alle kazen daar uh, in de, dus in diverse klassen door uh, de jury uh, beoordeeld. Ja, ja. nou ik, uh, ik dank u wel. Krijgt u trouwens geld nog een bedrag of uh, gaat, dat, uh, gaat de prijs naar Campina? Uh, nee hoor, het is, uh, het is, uh, de eer is ons genoeg. Eh? En uh, nou goed, in Stenen zijn we hartstikke trots. Ja, heel fijn. Ik uh, wens u nog een hele mooie dag. En het wordt druk denk ik, want de telefoon uh, staat roodgloeiend. Dank u wel. Dank u wel. Kaasmaker Dag. Piet Nederhoed en uh, nou ja, heeft dus uh, eigenlijk gewoon uh, de Oscar onder de kazen gewonnen. We zijn aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Zo meteen de hoofdpunten van het nieuws, Prem Radakishoon. Goedemorgen Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen Karel Johan, ik ben een oude kerk aan de Amsterdam, wat veel leuker is. Ik heb in mijn uitzending Imca Marina. En uh, het leuke is, luisteraars, dat gaat u straks horen uh, uh, na, na, na het uh, Bourgondi-stemgeluid van Jan van de Putten. Maar uh, uh, uh, ik beloof u één ding, luisteraars: het wordt echt de topuitzending. Ik kan niet te veel verklappen, dus ik weet niet wat voor. Mevrouw Marina, wat voor cliffhanger moet ik ze geven om te blijven hangen? Uh, goedemorgen, blijven hangen. Nou, ik hoor iemand zeggen nee, hè, uh, dus blijf maar lekker luisteren. <literatuur Virtual by demek> Oké, okay. luisteraars, uh, u krijgt nu het Bourgondi-stemgeluid van Jan van de Putten en daarna Imka Marina. Radio 1, het NOS-journaal. De staking die FNV-bondgenoten bij Equens wilden organiseren. is door de rechtbank in Utrecht verboden. Equens is het bedrijf waar een groot deel van het Nederlandse betalingsverkeer wordt afgehandeld. Staking om meer loon kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting, vindt de rechter. Nederland kan door Europese regels een aantal terreurverdachten niet uitzetten. Dat zegt minister Opstelten in antwoord op vragen van het CDA. De verdachten kunnen niet naar hun land van herkomst worden teruggestuurd... omdat dat mogelijk onverenigbaar is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op de A12 bij Bunnik is een ernstig ongeluk gebeurd. Volgens de politie zijn zeker twee vrachtwagens en drie personenauto's bij dat ongeluk betrokken. En minstens één persoon zit bekneld op die A12. En verzekeraar Mensis is het er in principe mee eens... dat comazuipers zelf moeten betalen voor het spoedeisende hulp. Bestuurder Lering wil samen met ziekenhuizen en de politiek kijken... wat er voor de mogelijkheden zijn. Ziekenhuis-topman Kingma van het medisch spectrum Twente... trok aan de bel over de toenemende druk op de spoedeisende hulp... door coma-zuipende jongeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, verkeersinformatie, je hoort het on het nieuwsoverzicht. Bij Utrecht is er een ernstig ongeluk gebeurd op de A12 in de richting van Arnhem. Bij knoppend Lunette is de weg afgesloten in oostelijke richting. Er staat ook verkeer ingesloten. En uh, ja, een aantal mensen proberen via het tankstation daar alsnog voorbij dat ongeluk te komen. Dat heeft geen nut, want na het tankstation sta, dat, uh, sta je ook weer vast. Blijf gewoon staan waar je staat. Rij niet onder de rode kruisen door. Want er lopen ook nog hulpverleners gewoon op de snelweg. Politie is onderweg om uh, de ingesloten automobilisten daar te bevrijden. Uh, het gaat dan wel een flinke tijd duren voordat de weg daar weer vrij is op de A12. Uh, verkeer richting Arnhem rijdt om via Amersfoort. Ook bij Utrecht, maar dan op de A27, En vanuit Almere. Tussen Hilversum en Beeldhoven staat twee kilometer door een ander ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakationen. Ik weet heel weinig van haar, anders dan dat ze een goede zangeres is. Van leuke Nederlandstalige liedjes en af en toe een Duitse. Fatima Baya is redacteur bij dit programma. Ze is van Marokkaanse afkomst en begon ineens een heel pleidooi te houden voor Imka Marina als gast. Prim, je weet niet wat je mist. Ik heb er op Ameland gesproken en ze heeft mijn leven veranderd. Prim, je moet niet zo weer hokjes denken. Een zangeres heeft ook een andere kant. Waarom loop je wel weg met vrouwelijke politici, ondernemers, wetenschappers, sporters en niet met zangeressen? En luisteraars, Fatima is een verrijking voor mijn programma. Dat denk ik, goed, ik ga met je mee. Op zoek naar de andere kant van de volkszangeres. Vertolker van niet alleen het levenslied, maar veel meer. Trouwambtenaar, ondernemer, Imca Marina. En luisteraars, u kunt mij daarbij helpen. Is Imca Marina speciaal voor u? Waarom? Laat me het weten via 0800 1121. Oh ja, ik weet nog wat veel beters. Voor alle mensen die op de file in de A12 zitten, u heeft voorrang. Als u belt en even zegt dat u in de file staat, dan komt u zeker in de uitzending. Zodat Imka Marina het leed wat u heeft daar en de haast een beetje uit uw lichaam kan halen. Zodat u zich minder ergert. U mag mede naar primtimeapenstap.nl en tweets kunnen naar hekje primtimeradio 1. Oh ja, u mag ook alles wat u wil aan Imka Marina vragen. Welkom bij Primtime. Mevrouw Marina, uh, hoe gaat het met u? Heel goed, heel goed. Lekker druk. Ja. En uh, ja, ik ben een van de, van de, denk ik, van de oudere zangeressen... die nog altijd uh, volop doorgaat. Ja, dat u kunt zingen, dat, dat weet ik nou wel. Maar wat is er dan nou speciaal aan u als mens dat Fatima helemaal in katzwem vangt... en u bijna Mohammed vervangt door Imka Marina. <laughs> oh, die Fatima, nee hoor. <laughs> nee, nee, nou, dat is natuurlijk dik onzin. Maar luister, kijk, ik ben... Dat nou, is echt groot grootswijn van u, want er zijn ja. tempeltjes op Ameland... Met allerlei nee. dingen van u en u heeft gesproken. En ze ja, zegt echt letterlijk, Imca Marina heeft mijn leven veranderd. Ja, ja, nou, dat vind ik heel fijn. Fatima moet maar veel op Ameland komen. <laughs> want daar ben ik heel graag. En daar word je uh, innerlijk en uiterlijk gereinigd... door uh, niet alleen de zilte zeelucht... maar ook door ja, doordat je op jezelf wordt teruggeworpen. Dat is, is wel heel mooi. Nou, maar u weet, u bent, u bent geen domme vrouw. Wat is dan nou dat nou dat u zo heeft dat mensen zo geraakt worden? door? Nu? Nou, kijk. Uh, allereerst... Um, heb ik gemerkt van kind af dat ik mensen blij kan maken. Ja. En dat is niet iedereen gegeven. Ik dacht dat iedereen dat kon, maar ik was wel gauw achter dat dat niet zo was. Ja. Ik ben natuurlijk wel een volkszangeres, maar ik ben eigenlijk meer een vakantieliedzangeres. Ik zing uh, in... Eigenlijk uh, mijn grootste successen zijn Spaans-talig ja. in heel de wereld. En dat is een, een mooie verrijking, want de grenzen... Hoeveel talen spreekt u? Een stuk of zes, zeven. Welke? Dan? Nederlands, Engels, Frans, uh, Duits, Duits, Spaans? Uh, Italiaans. ja. Um, zeer behoorlijk Grieks. Een woordje Turks ook nog wel. Ik ja, ben dol op Turks, ja. En ik probeer nu... Ik probeer nu dus, want ik ben fervent aanhangster van ZTV. Ik kan niet buiten ZTV. Ik, <laughs> dat, dat, ik kijk wel eens illegaal. Dat, dat, dan valt Dat is een Indiaanse uh, uh, uh, luisteraars ja. waar ze prachtige Indiaanse films zijn. Oh, Soaps en sobraa. Ik kan er niet buiten. En weet je wat ik het mooiste vind? Dat die vrouwen worden altijd weggezonden. Die, die lopen dan huilend het dorp uit en die gaan met een kind aan de arm. Die oude films vooral. De, de vrouw wordt weggezonden. Zij is altijd de, de, de, de pineut. De pineut ja, ja, ze wordt weggestuurd. Ja. En, en, en dan zie je ook dat het ja, het, het, het kan helemaal niet. Het is prachtig. Mevrouw Marina, ik heb een liedje voor u. Ja. Wilt u naar nou luisteren en zeggen of u dit herkent? Laat me gaan, laat me gaan. Ja. Laat ja? Me wat gaan. enig, van Piet Twint. En wie meer? Uh, Jos. Ja. Maar Jos. Jos en Piet. Ja? Fantastisch. En ja. weet u wie dit is? Er komt iemand aan. Ah, oh, Dat is u toch het? niet ja. waar? Ja, wie is oh, het? Mm. Ah, lieverd, wat een verrassing. Maar wie is dit, mevrouw? Ja, neef. Nee, Vol, Hans, Hans, van even, ja, Hans. Hans, pak ja. even de microfoon. Oh, Hans, uh, uh, uh, wat leuk. <laughs> luisteraars, hoe wil de Imca Marina verrassen? Hans oh, met die Twint. met prachtige stem zing je nog? Na, uh, nou, te weinig eigenlijk. Uh, uh, luisteraars, Hans ja. Twint is producer bij mijn programma. Uh, hij werkte, uh, ik werk al heel oh, lang met ja. hem samen. Hans Twint, die hoe ken jij nog Imca Marina? Nou ja, het is, uh, ik denk alweer 13 jaar geleden dat ik uh, samen met mijn ooms Jos en, uh, en Piet in uh, het dorp De Rijp zong. Uh, waar uh, in is het cafés. dorp De Rijp? In het prachtige Noord-Holland ligt het ja, mooiste dorp van Nederland, mooiste De Rijp. Dorp. Ja, en waar en waar tussen Iedereen moet daar naartoe gaan. Waar ligt het het, het ligt tussen De Beemster, tussen Purmerend ja. en Alkmaar, zeg maar. Oké, okay, en, en, en hoe woonde mevrouw Marina daar in het dorp? Uh, in nee, Oudendijk. Wel vlakbij. Ja. Ja. Uh, en toen kwam ik bij... Um, hoe heet hij nou, van, van, van het Wapen van Münster? Uh, Kortblokdijk. Bij, ja. Kort, bij Kortje kwam ik terecht. En daar leerde ik zijn oom en, en zijn vader Piet kennen. Piet Wett kennen. Ja. En jullie hebben samen ooit een liedje gezongen, ja, Hans. Pracht. Ja, zinloos geweld hebben zinloos wij een, geweld, een liedje ja. gezongen. Ja. Toen op het Malieveld uh, in, uh, in Den Haag. Mijn grote demonstratie. Ja, ja ik, heb, ik heb veel vaker ook met Imkanon gezongen. Je, je nam ineens overal mee naartoe. Maar, maar, maar ja, naar kijk, luisteraars, op de webcam kunt u misschien nog eens in ...maar Hans ogen stralen. En ik ken Hans heel goed. <laughs> dus wat is nou, het, Hans, maar wat, wat is er bij Imca Marina, dat, ze, dat je zo begint te stralen. Dat... Nou, ik, bij mij was het zo, ik was een jongen van, uh, ik was 18 toen, ja. uh, 17, 18, en uh, ze gaf me gelijk uh, een bepaald soort vertrouwen ook, want we kenden elkaar maar net, en ik, uh, ik, ik werd gelijk bij haar thuis uitgenodigd, we gingen samen uh, lied, liedjes schrijven, we gingen ja. repeteren, ik mocht gelijk mee naar een, met een kerstconcert, oh, ja, en ja. uh, optreden, het was gelijk een prachtig. soort vertrouwen. Hij zingt zo mooi. En daar was ik helemaal weg van... En ja, dat hij... weet je niet, prent maar... Nee, ja, eh. maar hij zingt prachtig. Maar mevrouw ma, ja. Marina, wat is er dan dat, dat, dat, dat, dat, dat u mensen... U, u, u, u had zo'n... Ik, ik bedoel, ja. ik weet niet wat, wat, wat, wat je in het vat hebt. Houdt u binnen, kom maar, u bent zo open. Nee, maar dat, dat uh, wist ik meteen. Hij is een goed mens, dat, dat weet ik meteen. Hoe weet je dat? Dat weet ik niet. Maar dat, dat is gewoon zo. Okay. En hij is ook een goed mens. Uh, en, en, en, en wat ik het mooiste vond, we hebben zelfs een christelijk lied gezongen voor Johannes de Heer. Ja, dat Schitterend ja. Ja. lied. <laughs> en u hebt nog een goed ja. Ik werd leuk luisteraars, uh, uh, mijn, mijn goede kennis Henk Krol is aan de telefoon. Dag Henk. Goedemorgen Gippen, uh, goedemorgen Inka. Dag lieve snuitenbol van me. Ah. Muizenpoepje, <laughs> hoe is het nu met je? <laughs> nee, hoe is het met jou? Ik moet je heel eerlijk zeggen, er zijn weinig mensen waar ik de moeite voor neem om naar de radio te bellen om te zeggen dat ik ze echt geweldig vind. Bij ah. jou zeg ik, ik neem mijn hoed diep voor jou af, dan ben jij een geweldig mens. God, luisteraars, voor God de drie gigi. mensen die het niet weten, Henk Krol is de hoofdredacteur van de G-krant. Je zou hem kunnen noemen, activist voor de gelijke rechten van de homo's die ze in Hongarije nog goed moeten gaan leren. Uh, uh, uh, want daar is het echt triest gesteld, en in andere landen in Europa. En dat bewonder ik heel erg Henk. Henk, wat is zo'n speciale in Camarina? Nou, je hebt heel veel bekende Nederlanders die op de een of andere manier zich anders gaan gedragen... omdat ze bekend geworden zijn. Imka niet. Imka is gewoon Imka gebleven. Imka is een echt mens. Imka is een eerlijk mens. Imka is een toegankelijk mens. Ik ben dol op de... Maar meneer Kral, ik kreeg ook... Uh, ik, ik had van Fatima begrepen... dat ze in 2000 uh, is gekozen... door de Nederlandse Gay Disc Jockey Vereniging... als nieuwe koninginmoeder van de Nederlandse homo. <lacht> en in, in 2001 wordt ze uh, uh, herkozen... en dan vindt de inhuldiging plaats... in de MEC in Groningen... Waarom is ze dan voor homo's ook zo speciaal? Nou, ik vind dat ze dat voor iedereen zou moeten zijn, want het is gewoon een mensenmens. En juist omdat zij dat onderscheid niet maakt en iedereen over dezelfde kam scheert... ...verdient zij een titel van ieder van ons. En uh, haar dat plezier doen met homo koningin, dat is eigenlijk veel te smal voor IMK. Want ze is echt heel veel meer. Ja, ik weet wat ik <laughs> grappig vind. Nou, dat jij dus zegt dat een, een homo-erkenning te smal is. Dat is ja, wel leuk. Het is de... toch ja, ja, nou, ook gewoon zo. Nee, maar Henk is alweer buiten. Doelgroep veel, ja, Henk. In je bent alweer buiten de paden getreden, Henk. Want je bent alweer verder in je, proce in je procedure, in jezelf, met de homobeweging. Je, ja, in wezen vind je eigenlijk al dat het opgeheven zou moeten worden. Maar dat doe je niet, want kijk, er is, is natuurlijk toch nog wel veel mis. Het is nog steeds nodig. Ja, Ik, ma ma mevrouw ja. Marina, misschien is er in Nederland ja. het minder nodig. Maar als je kijkt wat in de Europese ja. Unie de positie van homoseksuelen... Praat uh, er niet over. Ja. Oh, Henk Grol, uh, uh, even voor de duidelijkheid. Dit is niet voorgeprogrammeerd, je hebt nee. spot. Aan gebeld hè ja yeah, ja yeah. Nee, nee, dat, dat hebben wij wel eens met elkaar, elkaar Dat we spontaan aardig dingen elkaar zeggen. En dan weten we het echt niet Ja, nee, ja. nee, Nee, maar Henk, anders dat denken echt... mensen dat het weer een opzet nee. van nee, me was. Nee, nee, omdat nee, ze nee, nee absoluut nee. niet. Nee, nee, nee, nee. Hand op mijn hart. Echt niet. Okay, nee. Ik ben helemaal, ver, helemaal verrast. Ik vind het leuk. Ah, ik vind, ja. Henk, Henk Gron, ik vind het ontzettend leuk dat je hebt gebeld. En, nou ja, dat, nou, dan zie je, Inca Marina maakt meer los bij mensen. Luister naar nog veel meer Prem mensen die... Ik alsjeblieft een dikke zoen van me. Ja, nee. Als je dat mm. mijn naam doet, dan mag dat. <laughs> uh, Prem, die zoen liever een met een pompoen op de gaten. Fijne <laughs> uitstelling. Dank je wel, Hek. Luisteraars. Heeft u ook zo'n bijzonder mooie, inspirerende en gelukkig makende bijdrage? 0800-1121 Mail naar primtimeapelstaat.ntr.nl En de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Ja. Laat me gaan, laat me gaan. Oké, okay, uh, we gaan nu even, ik wil kijken, er was een liedje van Imca Marina, wat ik even zal draaien. Draaien we een Duitse, draaien we een Spaanse, welke gaan we even draaien, dat we even Imca weer kunnen horen. Vannacht, vannacht, vannacht, raakt hij weer geheel doordollen. Ik moet vluchten, ik moet hollen, en heet me haast te pakken als ik geen wakker word. Ja, waar, waar, dit lied, uh, waar, waar sloeg dit lied op? Het was eigenlijk wel een politiek uh, getint uh, ja. liedje. Uh, we hebben het met een knipoog uh, geschreven naar de toenmalige minister-president uh, Dries van Acht. Waarom? Uh, nou ja, hij had, uh, had een omstreden positie met veel standpunten waar ik het heel vaak niet mee eens was. En, maar anderzijds moet ik ook zeggen, hij had erg veel gevoel voor humor en vond het heel leuk. Tjarek dat... Reninga stuurt een tweet en die dacht dat u al uw laatste afscheidsconcert had gegeven. Ik heb nog nooit een afscheidsconcert, ook een jubileumconcert. Ik haat jubilea-concerten. Ja? ja? Nee, wie wil er naartoe? Hou op, zich, dat, ge, ge, dat gezeur. Wat is uw echte naam? Imka. En de familienaam? Bijl. En waarom de naam Marina gekozen? En mijn moeder heet uh, Anna Marina en ik heb... Mijn tweede naam genomen en mijn moeders tweede naam ook. Oké, okay, en, en, en u geeft ook lezingen, begrijp ik, door het hele land. Waar ja. gaan die lezingen over? Nou, eigenlijk over van alles. Ik schrijf ook boeken. Ik ja. heb leuke boeken geschreven. Ik uh, doe journalistiek wel vrij veel. Ik schrijf columns, ik doe van alles en nog wat. Oké, okay, waar schrijft u die columns? Waar worden die gepubliceerd? Uh, nou, bijvoorbeeld in Dagblad van het Noorden okay. of en gelijk wat. Uh, ik doe wel, wel vaak gekke projecten met het NRC. En vooral in het verleden heb ik leuke dingen gedaan altijd. Ik ben fan van het NRC. Maar u zegt, u zegt tegen eigenlijk, u staat ontzettend. Oh, wat krijg ik die lezingen? Iemand belt en zegt, mevrouw ja. Marina, kom een lezing geven. Ja. Waar, waar praat u dan over? Nou, dan laat ik de mensen de keuze. Ik kan bijvoorbeeld een lezing geven over mijn leven. Maar dat is met heel veel humor. Ik vertel dan ook van hoe, je, uh, hoe ik de huwelijken beleefd heb die ik gesloten heb. Ja, want u bent ook ja. trouw. Hoe ja, bent trouw trouwambtenaar geworden? Ja, zomaar per ongeluk. Ja, oh, even vertel. Hoe ging het dan? Nou ja, iemand zei van tante u niet leuk vinden dat u trouwambtenaar wordt, want dat is uh, net wat voor u. En dat vond ik ook eigenlijk, toen zei ik alleen maar van ja, dan zit je lekker dicht bij de liefde. En dat was ook eigenlijk zo. Dus ik ben uh, vol overtuiging trouwambtenaar geworden Het is heerlijk om te doen. En okay. ik trouw in heel Nederland. Ik heb hier van Marian de volgende mail. Ik ben het met Fatima eens hoor. Hoewel nu hotelier in Katwijk AC... was ik in een vorige leven tv-verslaggever bij KRO RKK... en twee dagen te kast bij haar op Ameland... en twee jaar later op haar boerderij in Groningen. Imka is een power vrouw met een diep religieus inzicht. Dat aspect van haar zie je mijns inziens te weinig. Kennelijk zit Nederland daar niet op te wachten... terwijl we als samenleving... Op ernstig op zoek zijn naar spiritualiteit. En dat gaat prima. Samen met FIFA en Spanje. Imca, volgend jaar voor jou een rol in de passion. Zodat spiritualiteit en zang samen kunnen komen. Ah, Van Marian. Nou... Marian, wat enig. <laughs> wat, wat, wat, wat, wat fijn om te horen. Toos, goeiemorgen. Maar natuurlijk zit, me, zitten mensen wel op spiritu spiritualiteit natuurlijk. te wachten. Dat is waar. Toos, ja. goeiemorgen. Toos of Maria, wie heb ik aan de telefoon? Toos. Ja, hi Toos. Toos, zeg het maar. Roos. Oh, Roos, sorry. Coins. Fatima's vol, zeg het maar. <laughs> uh, nou, ik wil uh, ook zeggen dat ik uh, Marina uh, Imka een fantastisch mens vind. Uh, uh, ze is uh, een vrouw met uh, ongelooflijk diep spiritueel inzicht. En dit soort mensen hebben we gewoon nodig in, uh, in uh, het land waarin uh, we leven, in de wereld waarin we leven. Hoe heeft zij u geraakt? Hoe kwam u tot dit inzicht? Ik heb dingen van haar gehoord. Ik heb dingen van haar gelezen. Ik heb haar één keer gesproken. Ze kent mij vast niet meer. Maar dat kent ze ook helemaal niets. Is uh, het dan de Roos zangeres? Uh, lieve Prem, je hoeft alleen maar tussen... Gewoon... In de ogen te kijken. Kijk waar. nou in de ogen. Dat heb ik al gedaan, Wat voor power daaruit straalt. <laughs> ik ben naar buiten nou, gerend wow. uit de bus. Omdat ik anders bang was. dat ik zou dwepen met haar en Ik <laughs> moet toch nog een beetje. Maar je hebt gelijk. Ze, ze heeft. Het. Luisteraars, ik kan het niet uitleggen. Maar ik kwam in de nee, bus. Ik het en is niet uit te leggen. Kijk die mensen in de ogen. Klaar. Ja, dat is waar. Maar mevrouw Roos, hartstikke bedankt voor het beluisteraars. luisteraars. Ik kwam de bus binnen. En uh, het is vandaag voor mij een, een beetje een moeilijke dag. Dat zal ik u zo vertellen. En ze zat er. En ik werd ineens in mijn op het gemak gesteld. En ze heeft een aura van, van ja, vrede, liefendheid en, en warmte om zich heen. Maria, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Eh... Uh, ik vind uh, Imke Marine ook een fantastisch mens. Ik ken haar verder helemaal niet. Maar ik uh, volg er al van af dat ze het liedje Hale Kino uh, gezongen Och, heeft. Wat leuk. Welk jaar was dat dan? Nou, Goed. in de jaren zestig. Oké. Okay. En, ja. en, en Maria, wat, wat is het dan? Want je, je, w, w, wat, wat appelleert zo aan jou? Ja, het menselijk haar. De, de goedheid. Ik zou haar heel graag een keer willen ontmoeten. Oké, okay, nou we staan in Oude Kerk aan de Amstel. Waar woon jij? In Apeldoorn. Wanneer treedt u weer op in Apeldoorn? Ik ben heel vaak in Apeldoorn. Want er woont een oude jeugdvriend van mij... Herman ja. Bloemzaad van de rijschool. Ja. En Herman oh. is net aan het verhuizen... En uh, ja, de hele, zijn hele familie ken ik heel goed. En Herman en ik hebben ooit in een grijs verleden gescharreld met elkaar. <lacht> <lacht> maar dat is over hoor. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Maria, dus wie weet, als ze weer in Apeldoorn is, lopen jullie elkaar tegenaan. Ja, absoluut. Dank je wel. Ja. Dank je wel voor het bellen, Maria. Mevrouw uh, uh, Marina, de spiritualiteit. Yeah. Wat is dat? W hoe komt het dat u daar zo verbonden mee bent? Um, ik zou daar niet zonder kunnen. Um, ik denk, uh, hoe eenvoudig het, uh, de liedjes ook zijn... Van, uh, zeg maar, dat je zegt, je bent volkszangeres... of je bent een vakantieliedzangeres of Spaanse muziek. Ik zing natuurlijk heel veel Spaanse muziek en die zing ik goed. He, maar zonder uh, de, een betere diepgang kun je eigenlijk mensen niet blij maken. Mensen moeten zich kunnen warmen aan je. En dat warmen, dat gaat niet vanzelf. Dat moet jij geven. Ik heb wel eens dat een, een, een zaal vol mensen... Daar hangt een grauwsluier over. En dan kijk ik zo tussen de coulissen door. Dat weet jij ook wel, uh... Hans. En, en dan kijk ik zo, dan denk ik, deze mensen moeten blij worden. Als ik drie kwartier of een half uur optreed, die moeten lachend weggaan. Nou, daar ga ik daar duizend procent voor. Maar, maar, maar, maar, maar zegt u dan iets? Doet u iets speciaals? Ja, uh... Uh, helemaal geïmproviseerd. Ik ben net als jij. Wij verzinnen ze ter plekke. Maar, maar, maar hebt u Met dan... alles eigenlijk. Maar hebt u dan... Kijk, kijk dat gevoel, hè. Als je, als je, je voelt als er chagrijn zit. Ja. Nou, hoe haalt hoe, hoe, hoe u dan dat chagrijn weg? Um, dat kan ik niet zeggen. Heel, va ja, heel vaak... Heb ik ook, focus ik mij op een bepaald iemand of ik haal iemand naar voren. Dat kan ook zomaar zijn. En ik haal um, in een conferentie. ik ben niet alleen zangeres... ik, ik spreek ook met mensen en, en participeer met waar ze mee bezig zijn. Ik verdiep me wel altijd in wat voor soort publiek daar zit... Ik, ik, daar verdiep ik me in. Ik kan niet zomaar gaan zingen en dan zeggen: Nou, ga ik even een paar liedjes zingen. Nee. Want dan sla ik de plank mis. Want dan, kan ik, dan weet ik niet wat voor diepgang die mensen hebben. Kan je publiek know your ja, audience? Ja, dat moet. He, ik, ik zing ook vaak voor gehandicapte mensen. En dan kom ik vaak een uur of twee uur eerder om, om te zien hoe zij leven. Want als ik dat niet doe, kan ik hun niet blij maken. Je moet voelen. Ja, ik moet voelen. En, en is dat dan heel erg nodig voor. Uh, uh, u zegt, u kunt niet zonder die spiritualiteit. Nee. Maar u, u de, hu, hu, hoe lukt het u? Want kijk, het grappige is... Fatima, de ouders zijn moslims. Ja. Dus die is opgevoed in een bepaalde cultuur. Mijn ouders zijn eh, hindoes. Ik ben hindoe. Hans is christelijk. En, ja, toch eh, en zitten ik ben we un... ja. En wij zitten ja. allemaal... Rien is atheïst En toch zitten ja. we allemaal aan uw lippen te hangen... Ja, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Je, moet, je moet theosoof worden. Dat is geen kerk, dat is een denkrichting. En Theosofie is ook een, wereld, uh, omvang, een wereldomvattende organisatie. Dat is ooit gesticht in Amerika. En mensen die, uh, die daarmee leren, want je leert met elkaar... die leggen alle leringen van de grote adepten die de wereld nou gehad heeft... naast elkaar. Zoek je een onderwerp uit, die leg je bijvoorbeeld... Um, um, de Ayurveda ja. uh, leg je een, een wijsheid neer. Ja. Nou, wat zegt bijvoorbeeld de Koran daarover? En wat zegt de Bijbel daar dan over? Dat en betreft. wat zei Homerus daarover? En wat zei Hegel of Kant? Heeft hij ook geschreven over dat onderwerp. Dus je, je vergelijkt onderwerpen met elkaar. En dan blijken we dat we veel meer gemeen hebben. Uh, heel, heel erg veel. Dat snap ik ja. nog steeds niet dat Joden en met elkaar Nee, ik ook, niet, dat dat Nee, dat snap ik ook niet. Nee, dat is waar. Ik was een keer, in, ik was een keer in heel kort even, in Nepal... Ja. Ik was een keer in Nepal en daar kwam ik terecht in een boeddhistische klooster. Ik sprak Frans met een de, met de monnik. En toen zei ik, ik zei nou, wij geloven niet in reïncarnatie. Ik zei, want ik ben christelijk opgevoed. En toen zei hij, maar mevrouw, natuurlijk gelooft u in reïncarnatie. Hij zegt, het kind Jezus wat in de schoot van Maria werd geboren." hij zegt, dat is toch een incarnering. En daar had ik nog nooit zo over gedacht. Nee. En ik wist niet wat ik zeggen moest. Ik zei: Ik denk hierover na. Ik zei: Vous avez raison. Ja. Ik zei: Het is waar wat u zegt. Ja. Ik zei: Ik heb er nooit zo over gedacht. Ik kwam thuis en zei tegen mijn vader: zei, je, je moet aan de reïncarnatie, Ik zei: Wat is waar? <laughs> u kreeg de warme groeten van eentje Kips uit Oudendijk. Daar oh, kreeg u leuk. ooit een huis van. Nee, daar kreeg ik geen huis van. Die heb ik lekker zelf gekocht. Oh, kreeg ze ooit een huis van? Ja, Als is dat, dat zou kunnen. Ja. Nee oh. hoor, zo makkelijk is dat niet in Nederland. Je krijgt maar zo niks. En zeker niet van Hein, die, die ik overigens een warm, een warm hart toedraag hoor. Hij zit in Spanje. Ja, ouders die luistert uit Spanje. Ja. Juken goed. Het is toch leuk dat mensen je zoiets toewensen. Maar, maar weet je wat wel leuk is, mevrouw uh, uh, Marina? Ik merk het ook in de voorbereiding. Ik, u, u, het Indiaanse woord is kartofje. Ja. Dat is het resultaat van jouw daden. Ja. De, die warmte die u krijgt is ook het resultaat van uw daden en ja, handelingen ja, uit het Ja, vreden. maar natuurlijk, we hebben allemaal onze fouten. Nou, ja, fouten, natuurlijk. ik zou ja, dit juist ja, goed zoeken. Want mensen bellen, iedereen is zo warm. Hem Kral, die aan, belt Roos ja, en Maria. Ah, iedereen, ja, het... maar we hebben, kijk, ik heb ook mijn, mijn, mijn, mijn kanten, ik kan wel eens... Uh, erg in mezelf uh, uh, kruipen. En dat is niet goed. En niet altijd. Ik maar je heeft mee... toch het recht als je Eva alleen wil zijn, lekker in jezelf? Ja, maar ik kan daar wel heel extreem in zijn. Dan ben ik echt... Uh, dan moet ik mij echt opheffen uit... Uh, dan kan ik heel diep wegzakken. Dat, dat moet ook weer niet. Ik heb ook, ik heb ook wel dingen die minder goed zijn, hoor. En, uh, en, maar ik heb dan ook hulp en mensen die van mij houden en die mij daar weer uithalen. En ja. dat, is, dat is heel mooi. Wat grappig. Ja. Ik heb, soms heb ik ook behoefte, dan wil ik ja. niemand zien dan wil nee. ik alleen zijn. Ja, ja. Wil ik lezen, wil ik nadenken, ja. wil ik mezelf analyseren. Ja, iemand vroeg, wat wil jij worden als je nu opnieuw moet kiezen? Toen ja. dacht ik, ik word uh, herenmiet, ik word kluizenaar. Ja. Maar, maar toen dacht ik, ach, misschien even een half jaar of zo. Maar ik, denk nou, toch, ik wou dat ik zo zingen als u. Zo'n goddelijke stem, zo ja. mooi, zo ritmisch, zo melodieus. Ja. Het is lekker om te zingen. En ja. iedereen kan zingen. Hans zingt ja, nou, nog ik, nou, veel mooier. Ja, maar ik zing echt, echt. wel zo, mevrouw Marina. Jouke, goeiemorgen. Ja, ja goeiemorgen, Prem. Zeg het maar. Dan heb jij altijd een mooi programma. Dank Ik luister elke morgen naar je. Maar uh, ik had even een vraagje over een, uh, een Ja. Uh, Emke, die, uh, oh, die spreekt zoveel talen. Maar ja. ze spreekt ook Fries en Gronings, hoor. Nou, luister eens goed. Weer, weer, weer, weer bellen jou dan vandaan? Ja, ik ben, ik ben, uh, ik ben een echt vriend, MK. hè? E, is daar net als. Zou e, zo is dat net als. Zeg, ma, dat ma, maar wie bellen, bellen jou dan vandaan, uit Snits? Nee, ik bel hier vanuit uh, Galdematen, want ik ben uh, chauffeur ja, van ja. Al de grootste ja. uh, uh, uh, winkelconcert maar, van Nederland. Jukka, maar kan jij ja. op Brabants praten? Uh, een beetje. En Limburgs? Uh, een beetje. Oh, maar je wil wel dat... Ik heb zelf bij de lokale omroep gewerkt. En daar had ik een, een, een, een plaatprogramma dat heette De Graaf Oer de Grens. De Graaf Oer de Grens, ja. ja en de, de, dat betekent... de Graaf dus Oer de Grens. Ik, ik heb Imca ik heb zelfs ook een keer in de uitzending gehad. Oh, wat goed. En wat is dan, wat, wat, wat is dan wat, het, het meest speciale, Imca, voor jou? Nou, het is een wonder, <laughs> Hey, jullie maken mij helemaal verlegen. Hou dat nou toch op. Uh, zij heeft ook nog verschillende bossen bloemen van me gehad. Okay. Want uh, ja, zij is uh, dat, dat net zo mens wel. als uh, Marianne Weber. Okay. Daar vergelijk ik haar mee. Dank je wel voor het bellen, worden. Luca. Want ik heb een tijdsprobleem. Dank je wel voor het bellen. Sorry dat ik het is gehad. Eén laatste vraag, mevrouw uh, Marina. Dromen. Zijn we in Nederland dromen verleerd? Uh, ja, de dromen uh, komen in het geding. Uh, want uh, de elektronische snelweg, dus het internet, uh, indoctrineert onze geest... En uh, niet, uh, niet altijd een goede. Niet dat er geen gezegeningen van de, van de Electronic Highway zijn. Helemaal niet. He, je, je zegt net, uh, ik, ik stap op het vliegtuig en ik moet weg. En dat doen we nu. Maar de dromen mogen wij niet verleren. Je moet contact houden met elkaar. Maar vrouw, dus zet je geest open. Luisteraars, afgelopen zaterdag overleed in Suriname... mijn oudste broer Mahendra en zijn slaap. Hij was net 57 jaar geworden. Hij heeft niet uit zijn leven gehad wat er volgens mij in zat. Daar was ik boos teleurgesteld en gefrustreerd om. Maar hij was wel de lieve Barkada de oudste om van mijn kinderen, voor wie hij altijd lief en geduldig was, en waar ze nog altijd vol warmte aan terugdenken. Mijn liefde van mijn leven, mijn vrouw Diana, plaatste hij altijd op een voetstuk. Of wij ruzie hadden of niet, Diana werd altijd geprezen en geëerd. Naar zijn broers luisterde hij niet, wel naar zijn schoonzusje. Hij was het lievelingskind van mijn moeder, en zo blij als hij mama kon maken, dat kon niemand. In onze relatie zat alles. Liefde, ruzie, ergernis, onbegrip en frustratie. De beste typering van onze relatie gaf mijn vriend Jeroen, toen ik eind januari in Suriname met mehindra Keivet en vechtend zat te eten. Jullie schelden op elkaar, maar zitten wel broederlijk al anderhalf uur samen te eten, constateerde Jeroen Nuchter. Mijn was een liever en zachter mens dan ik. Hij was in zijn goede tijd een betere radiomaker dan ik en hij was in zijn toptijd zeer zeker een veel betere charmeur dan ik. Hij was een lover, geen fighter. Morgen wordt zijn lichaam gecrimeerd en daarom vertrek ik zo meteen naar Suriname. Ik denk dat me het wel leuk zou hebben gevonden dat ik u dit alles vertel, want ijdel was hij wel. Gelukkig kan ik altijd op de grote mond heel klein hartje Ebru Oema rekenen om bij mijn afwezigheid u te onderhouden. Ebru kan irritant overkomen, maar geloof me luisteraars, onder dat harnas van cynisme zit een van de mooiste mensen die ik ken. Vandaag luisteraars is er niet alleen Pagwa, populair samengevat, het nieuwjaarsfeest van de hindoes, maar ook Vrouwendag. Beide zijn voor mij, vanuit mijn overtuiging, uiterst belangrijke dagen. Toch zal ik de festiviteiten vandaag aan mij voorbij laten gaan. En luisteraars, mocht u de afgelopen dagen het gevoel hebben gehad... dat ik als presentator iets minder goed was... dan kan het kloppen, want ik had door de dood van mijn hindra... grote moeite om me te concentreren. Al wilde ik dat niet toegeven. Sorry daarvoor. Dank u wel, Imka Marina. U bent echt een fantastische vrouw. Dank u wel, alle Nederlandse deelnemers, de belastingbetalers en mijn team. Ik ben bevoorrecht dat ik jullie dag in dag uit van jullie harde met... Avondspit. Het opinieprogramma van BNL Ik vind het onzin, de inbreker Vraagt erom Uw mening telt ook U bent absoluut geen Nederlander, want u hebt een veel te grote mond Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1 sabotage. Ach, want nee, laat ik vooropstellen dat ik altijd links heb gestemd Avondspits, laat ook uw stem of mening horen Bel of twitter met hashtag WNL of hashtag Eerdmans Maar het is niet goed om voor eigen rechten te spelen Avondspits met Joost Eertmans. Vanavond om half zeven op Radio 1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 Schat, wat vind jij? Pas dit boven deze broek? Ja hoor. Je kijkt niet eens. Nee, dit is het ook niet. Die kijk je heel erg dik in. Mm -hmm. oh, ik kan zo echt de deur niet uit. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en soms echt niet weg kunt. Dat begrijpen we, omdat auto-taalglas wordt gerund door ondernemers. En daarom komen we bij ruitschade gewoon naar u toe, als dat beter uitkomt. Auto-taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen, anders. IAK werkt samen met ondernemers aan een perfect verzekerde toekomst. Meer weten? Ga naar iak.nl samen en kijk wat IAK voor uw bedrijf kan doen. De nieuwste sneakers van Adidas, Puma en Nike vind je nu bij WKAM.nl. Dus bestel ze vanuit huis en je loopt er morgen mee weg. Voor de fashion Masters van dit moment, eerst WKAM.nl. Onderscheid moet gemaakt worden door de mensen... Ik denk dat iak daar erg hoog scoort. Ook Jacques Huismans van JNT Autolease weet dat iak het anders doet. Met resultaat ervaar het op iak.nl/samen. Dit is Radio 1.